We vragen nu aandacht voor de vierde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal.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 En volledige bescherming tegen het klimaat. Mm. En uh, zijn alle meisjes in Thalia zo mooi als jij? Ja. Oh, dan gaan we naar Talia. <lacht> <Nee, ja. Ja. lacht> Hoe lang duurt het om het te komen? Ongeveer 15 minuten. Gaat u goed zitten in uw stoelen. Verdraaid? Uh, wacht eens even. Wat is dat? Dat is uh, uh, 2400 kilometer per uur. En er is niemand die dit ding bestuurt.